Twee uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Egypte is het tellen van de stemmen begonnen. De afgelopen twee dagen konden 52 miljoen Egyptenaren hun stem uitbrengen... in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Naar schatting de helft van hen heeft dat gedaan. Ze konden kiezen tussen twaalf kandidaten. Het is niet duidelijk wanneer de uitslag bekend wordt. De moslimbroederschap zegt dat haar kandidaat Mohamed Morsi aan kop gaat. De partij baseert zich op eigen peilingen. Als geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen krijgt... volgt er een beslissende tweede ronde op 16 en 17 juni. Air France gaat reorganiseren om uit de rode cijfers te komen. De luchtvaartmaatschappij gaat onder meer verliesgevende lange afstandsvluchten afstoten... en zich meer richten op korte vluchten binnen Europa. Het is nog niet bekend hoeveel banen er bij de reorganisatie verloren gaan. Dat moet volgende maand duidelijk worden. Het leger van Jemen heeft naar eigen zeggen 35 strijders van Al-Qaeda gedood. Dat gebeurde in het zuiden van het land, dat deels in handen is van het terreurnetwerk. Het leger heeft de strijd tegen Al-Qaeda verder opgevoerd... na de zelfmoordaanslag van afgelopen maandag, waarbij 96 doden vielen. Alle slachtoffers waren militairen... die deelnamen aan de oefening voor een militaire parade. De verantwoordelijkheid voor die aanslag is opgeëist... door de terreurorganisatie Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland... President Hadi verklaarde erop de oorlog aan de terroristen in zijn land. Bij de Chinese stad Wenzhou is een nieuw cruiseschip tegen een brug gevaren. Het schip was met 33 meter net iets te hoog om onder de brug door te kunnen. Bij de aanvaring raakten twee schoorstenen van het schip en de brug zelf beschadigd. Waarschijnlijk was miscommunicatie over de hoogte van de brug de oorzaak van het incident. Niemand raakte gewond. Volgens ooggetuigen schommelde de brug wat heen en weer, maar bleef het verkeer gewoon doorrijden.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 Ik ben nog een klein beetje in mineur. Gewoon nog een klein beetje van streek, een klein beetje in de war. En uh, ook wel licht verdrietig, geschokt. En uh, nou een soort vraagteken boven mijn hoofd over dat hele Songfestival. Maar daarover hoeven de vragen vannacht niet te gaan. Want dit programma wordt samengesteld door jou. En het is heel eenvoudig. Als je rondloopt met een vraag over welk onderwerp dan ook. Indiana, maar het mag ook heel iets anders zijn. Dan bel je naar 0800 1121 Of je mailt naar nachtzuster. omroepmax.nl. Of je twittert even via het nachtzuster. Of je neemt een kijkje op www.nachtzuster.net. En dan op de chat. Door die aan te klikken en je daar even aan te melden. Allemaal mogelijkheden om te laten weten waar je graag over wilt praten in dit programma. Maar het moet altijd een vraag zijn of zo dadelijk een antwoord. En die geef je dus door via 0800-1121. Leg de goede handen op mijn voorhoofd En kijk me even onderzoekend aan me bij het drinken van wat water Ah blijf toch even bij me staan Nacht zuster, ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen Nacht zuster, doe iets aan de Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen. Nacht iets aan de pijen. Ik lig hier te beven en te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 Nacht zusten. Wat ik zonder al je zorgen. Nacht zusten. Al ik de morgen. Nacht zusten. <middels> Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, weet samen bij je. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, hallo, ik de morgen. Nachtzuster, weet samen bij je.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 Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, De pijn, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, 0800-1121. Dat is het nummer dat je uh, kunt bellen als je rondloopt met een vraag... of als je zo dadelijk een antwoord weet. 0800-1121. Harry? Dag dames. Hallo. Ik wil het kort houden. Oh. Ik, ik doe veel puzzelen. Ja. En vooral doorlopers. Ja. En dan wordt er wordt wel iets gevraagd en dat staat erachter Bargoens. Ja. En dan wil ik weten waar komt die taal vandaan en wordt die nog gesproken? Oh Ja. Ja, maar dat, nou, dat is best een goede vraag. Dacht ik ook. Ja, en, en wat voor puzzels uh, maak je dan? Doorlopers. Ja, en nou, ik bedoel, moeilijke of makkelijke? Dus uh, te beginnen bij. Uh... Vier sterren. Oh, dat is moeilijk hè? Nou, het gaat. Ja. Het gaat. zit er tussenin. Maar wat, uh, wat kom je dan zoal tegen? Ja, er uh, wordt dan dus uh, gevraagd uh, woorden, een andere naam voor een woord wat aangegeven wordt. En dan staat er wel eens uh, wordt er iets gevraagd en dan er staat erachter het haakjes bargoens. Ja. En nu is het nogmaals mijn vraag, ja. waar komt die taal vandaan en wordt die nog gesproken? Ja. Nou, ik, uh, ik noteer het. Heb je ook een voorbeeld van iets wat bargoens is? Ja, nou op het moment niet zo, maar uh, het wordt wel eens, uh, bepaalde dingen worden wel eens gevraagd. Ja, dat is. En dan. Uh, en dan staat er dus achterbagoens. Ja, dat was eigenlijk. En daarom wil ik het ook eigenlijk kort houden, omdat ik het ooit wel eens heb aangegeven. Ja, want ja, oké. Okay. Nou, dankjewel Harry, ik doe mijn best. Vind ik heel lief van u. Gelukkig, tot de volgende keer. Dag dames. en dag. nog een prettige uitzending. Hetzelfde, dag, dag Harry. Dag. dag. Inge. Hi. Hallo. Afrit. Hallo. Waarom was je nou zo verdrietig? Nou, heb je gekeken naar het Songfestival? Uh, oh. Wat een ram. Ja, het doet me gewoon altijd een beetje zeer aan mijn hart. Ja, maar waarom doet jou dat nou, zie je aan je hart? Je weet het toch? Ja, maar je ik... wist het toch? Ja, maar, oh. ja, ja, maar toch. toch. Waarom iedere keer, dan? Uh, het is... Waarom dan? Nou? <laughs> waarom? Sorry dat ik in de lach schiet. Nee, het is niet grappig, Inge. Echt niet. Het is, het... Nee, het is verdrietig. Het is gewoon ja. ons Nederlands gevoel. Ja, maar dat niet alleen. Weet je hoe het voelt? Nou, ik uh, stuur al mijn liefde naar Joan toe. Ja, dat scheelt al. Maar het voelt altijd een beetje alsof je je kind naar school stuurt... En dat je denkt van ja, ik weet dat ze een beugeltje en een brilletje heeft. Maar ik hoop dat iedereen daardoor heen kijkt en ziet wat een innerlijke schoonheid ze heeft. En dat ze de liefste en de mooiste is. Nou, daar heb ik nou nooit last van gehad. Nou, zo voelt het. Ik denk, ach, het kind is een indiaan. Maar ze kan mooi zingen, tenminste normaal. En ze... En ze... Zong vals. Ze zong zo vals, hè Inge. Ja. Maar toch dat je denkt van ja... Maar we... toch komt het dan uit de hart en ze was zenuwachtig en daarom was het vals. Nou, ik had nog gehoopt dat we door mochten omdat mensen begrepen dat het zenuwen waren. Dat mensen dacht, ach, dat ach, die arme hiyawatta is zenuwachtig, laten we erop stemmen. Dat had ik, daar had, ik had toch weer hoop, dat is het. Ieder jaar ja. weer. Vorig ja. jaar met de drie j's had ik hoop, ik had zelfs met toppers had ik hoop. Ja, ik weet het. Maar kijk eens, als dat beugeltje dan van het kindje er af en toe uitvalt, ja. is het toch nog je kindje. Ja. Het blijft. Je denkt van... Ja... Nou ja. boem, nou ben jij stil, hè? Ja, ik, maar ik... Goed. Het is verdrietig. En nu roepen we allemaal om het hardst. We moeten het gewoon nooit meer doen. Het heeft geen zin. We moeten het gewoon nee. niet meer doen. En het let op mijn woorden, volgend jaar, januari, februari... staan we allemaal weer te springen. Omdat uh, we denken, nee, maar nu hebben we een kandidaat. Nou, ik moest vanavond liggen. Dus ik was verplicht, uh, lichtelijk gezegd, om op de bank te liggen. En ik ben gaan kijken. ja. Ik kijk alles nooit, maar ze zong echt vals. Ze zong ook vals. En dat maakt ook niet uit, maar als het je kind is, zoals jij het noemde, weet je wel. Ja. Zelfs als ze sineke heet. Zelfs als ze Sineke heet. Zelfs als jouw kind Sineke is, dan wil je nog dat ze niet gepest wordt op school. Nou, ik Met vind het maar ik vind het maar hartstikke knap als ze dat allemaal gedaan heeft. Ja. Maar uh, uh, belde je daarvoor, Inge? Nou, nee. Ik had, oh. beetje, ik had een beetje sorry met jou. Oh, dat vind ik heel sympathiek. Maar zo erg is het ook weer niet. Was, maar de drie... Ik ben nou even in de war. Vorig jaar was de drieëzen en het jaar daarvoor was Sineke, toch? Niet andersom. Uh. Of was het vorig? Nee, vorig jaar. Ik vind nou. niet zon zon, zo'n zo'n zo'n. Ja, ik wel, maar ik ben al helemaal van de leg. Het was, nou, vorig jaar was de drie <laughs> Vorig jaar was de 3 Ja, natuurlijk. En het jaar daarvoor was Sineke met de draaiorgel. Het is alweer twee jaar geleden. Ja. Ook oh, dat was Abraham Jan. Ja. Goed, Inge, toch bedankt. Nou, meid, kom erover heen. Het gaat alweer. Ja. Ja, hoor. Het doet me eigenlijk niks. Nee. Nou, dag! Hoi, hoi! Doeg! Hoi. Joop, goeiedag! Goeienacht! Hallo! Ja, kijk, ik heb mijn winterprobleem. Je winterprobleem? Ja, kijk, ik heb hier uh, gordijnen hangen. Ja. En die hangen helemaal tot aan de grond. Ja. En, en, en die hangen voor de verwarming. Ja. En we denken van, nou, dat is helemaal geen goed plan. Nee. Want dan is de verwarming afgedekt. Ja. Nou, ik wil niet vervelend doen, maar dit lijkt me van alle dagen van 2012 tot nu toe de slechtste dag om je verwarming aan te hebben. Ja, maar ik heb die, uh, die uh, gordijnen pas net. Oh. Maar, maar ik heb uh, pas... Uh, ik heb een keer een wetenschapsquiz uh, gevolgd. Ja. En uh, daar was een schip. En uh, daar was de vraag zeg maar van: uh, als je dan in een schip staal uh, doet, kun je die dan best op de bodem leggen of kun je die dan gewoon best opstapelen? Nou, en uh, dat was de, de achterlijke conclusie de omdat achterlijke we, conclusie, uh, kijk, conclusie, ja. Ja, omdat we uh, dat schip uh, op de Noordzee voeren of varen Hoe zeg je dat dan? Ja, voeren. Nou, nou in ieder geval, uh, de stroming precies op de Noordzee... die, die, die, die, die zei dus dat je dan beter uh, hoog op kon stapelen. Omdat, uh, kijk, en, uh, nou, mijn vraag is daarom verantwoord of zeg maar legitiem, omdat... Uh, niet alles is evident, hè. Niet alles is even duidelijk. Dus, dus is het nou... Want, want iemand kwam in mijn woning binnen en die zei van... Nou, misschien is het nog niet een slecht idee om zo'n uh, gordijn op te hangen. Want dat werkt misschien wel hetzelfde als in een winkel... waar je bijvoorbeeld zo'n zo, zo, zo uh, warmtewaaier hebt, hè. Ja. Weet je wat ik bedoel? Nee, ja, dat, dat, dat als je binnenkomt lopen, dat je dan... Uh, dat... Ja, door zo'n soort luchtsluis van warmte gaat. Ja, ja, ja, ja. Maar, ja. Snap je mijn vraag eigenlijk? Nou, het, uh... Eigenlijk, nee. Oeh. Ja. Oké, okay, daar zit je dan. Ik nou heel snel even het inventariseren of het. Uh, het uh... Ja, samen te vatten. Maar je hebt dus je hebt gordijnen, nieuwe gordijnen. Die hangen voor je verwarming. En je vraagt je af: is het. Nou heeft het nou, ik begrijp dat jij je afvraagt. houdt dat de warmte niet tegen? Maar ik begrijp niet waarom je je afvraagt: is het misschien toch goed? Nee, maar waarom maar kijk, zou het goed het... zijn? Nou, omdat. Omdat iemand zei van. Kijk, als je in de Wibra komt en er, er zit zo'n zo uh, zo uh, blazer. Yeah. Uh, ja. Ja, dat, dat is gewoon een rekensommetje. Oh. Um, misschien is het wel helemaal niet zo erg. Kijk, dat, de, de, op een gegeven moment komt daar zoveel warmte tegen het raam aan te zitten. Ja. Yeah. Dat en moet er natuurlijk er zo ergens blok. naartoe. Ja. Zo, uh, uh, ja, goed, uh, dat is het dan. Dus ja, dit, dit is echt iets wat je uit moet rekenen of zo, denk ik. Oké. Okay. Dat zou Had kunnen. Je het is wel warm in je huis in de winter, uh, Astrid. Ja. Oh, wat fijn. Ja, maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet de gordijnen voor de verwarming heb hangen. Nee, ik ben maar ook Maar ik doe de gordijnen heeft... ook altijd open. Ja, iemand heeft dat gewoon hier neergehangen. En ik, ik ben zo iemand die gewoon de gordijnen gewoon tegen het raam aan doet. Zodat, uh, ja, dat lijkt me het meest efficiënt. Ja. Maar ja, goed. Zoals ik net... Uh, maar, wie heeft er dan, maar wie is er bij, bij jou binnengekomen om een gordijn op te hangen dan? Ja, dat is heel gênant. Oh? Dat is maar moeilijk. Eerlijk, Joop. Ik kan er ook niks in doen. Het is eigenlijk wel lief. Ja, dat wel, maar ze dacht er niks van. Nou, ze heeft een stukje gezelligheid in je huiskamer gebracht. Ja, maar dadelijk in de witte heb ik wel de brokken ervan, dus... Uh... Knip je er toch gewoon een stukje af aan de onderkant? Ja, maar misschien... Dat is nou de essentie van mijn vraag. Ja, misschien hoeft dat wel helemaal niet. Nee, want misschien is dat wel die blokkade, zeg maar... Uh, ja, dat... dat... Dat het helemaal niet zo erg is, allemaal. Een soort is... isolerende luchtlaag tussen de koude, kamer, uh, koude ramen en de kamer. Ja, en er spelen nog wel veel meer variabelen mee, want ik heb natuurlijk ook nog een uh, vooruitverwarming. En daar is geen... Uh... Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik weet het niet, misschien. Kan iemand hier iets mee met Ja, gang? nou dat zou fijn zijn. En dat diegene dan belt naar 0800-1121. Ja. Maar die en, vooruitverwarming is in je auto, hoop ik. En, en als rit. Ja, ja joh. Wat, wat, wat eet je nou nog vanavond? Niks. Het is, het, is, e uh, het is tien voor half drie. Wat eet jij nog? Nee, maar helemaal niks. Nee. Tot, tot zes uur niet? Nee. Nou. Morgen weer een boterham. Ik vind dat helemaal niks voor jou. Je moet ook een kaasje hebben of zo. Een wat? Kaas, of, of, of, wat? Ik uh... eet al jaren geen kaarsen meer. Nou, iets lekkers. <laughs> nee, Joop. Ik wil jou zo graag iets lekkers zien eten. Nee, nou, ten eerste zie je heel weinig op de radio... en ten tweede zakt dat alleen maar rechtstreeks naar mijn heupen. Oké. Okay. Nou, nou ik, ben, ik blijf toch verliefd op, joh. Oh, Joop! Wat ja. een ontboezemingen. Op ja, Op nou, dit vroege okay. late tijd. Ja, nou, ik ga op zoek naar een antwoord uh, op, de, op de gordijnvragen. Oké, okay. fijne avond, hè? Ja, hetzelfde. Hè? Dag. Dag. Goed aan je moeder. Ja. Jack. Ja, hoi. Hallo. Ja, ik zat nog even na te hikken over de vorige spreker. Nou, daar kun je nog wel even zoet mee zijn, Jack. Nou, ik belde eigenlijk voor, uh, voor het, het, het, het bargoens. Maar even terugkomend op die meneer van net. Ja. Ik moet u zorgen dat hij je schaar ter hand neemt. en die gordijnen afknipt tot minstens. minstens. nou, een centimeter of wat boven de radiatoren. Want het heeft geen enkele zin om de warmte tussen het gordijn en het raam te laten. En zo de kamer kouder houden, want de verwarming blijft gieren totdat hij zijn ingestelde waarde bereikt. Ongeacht hoe warm het is tussen het gordijn en het raampje. Maar. Dus de warmte van een, van een radiator komt aan de bovenkant van de radiator eruit. Oh. Tuurlijk, want daar zit, als je er tussenin kijkt, ja. kijk, pak maar een willekeurige radiator. Ik pak even een radiator, ja. Ja, daar zit een conflict. <laughs> Convectoren erin, zoals ze dat noemen. Dat zijn die gebogen stukjes metaal, ja. die in principe allemaal kleine schoorsteentjes zijn. Heet dat de convectoren, ja? Convector. Ja. Nou, van de, warme, de warmte stijgt op. Door die kanaaltjes stijgt de warmte op en zuigt dus van onder relatief koude lucht aan. Boven is die warm lucht, komt eruit. Nou, als je die op gaat sluiten, dan ben je dus een dief van je eigen portemonnee. Ja. Want die, die warme lucht die er bovenuit uitkomt, moet je wel de kans geven in de ruimte te komen natuurlijk. Maar dan laat je toch gewoon de gordijnen... Ja, maar wacht even hoor, ik stel me even voor waar het probleem zit. Het is winter, het is om kwart over vijf al donker, je doet je gordijnen dicht. En als je dan je kamer warm wil stoken, dan moet het allemaal over je gordijnen heen of door je gordijnen heen? Of... Ja, dat werkt dus niet. Nee. Je moet gewoon zorgen dat de gordijnen dat die zo lang zijn als de... Als de, de, de, de, de vensterbank. Ja. Nou, en de warmte die van de radiator afkomt, die benut je in je huis... maar niet achter de gordijnen stoppen. Dat, uh, nee. dat slaat me eigenlijk op. Maar als je gordijnen, je, je gordijnen korter zijn... dan gaat er nog steeds een stuk warmte achter je... Dat, dat, de warmte stijgt op, dus dat, dat stijgt ja. dan zo achter je gordijnen. Ja, dus, dus je dat klopt. Dus je moet je gordijn ook nog instoppen of zo. Een beetje zo tegen de vensterbank aan. Ja, maar ja goed, is het niet heel gemakkelijk om zo'n lengte af te knippen. Dat ze gewoon netjes, netjes boven de verwarming blijven ja, hangen. Ja, God, wat een toestand. Maar goed, ja. ik zat een tijd geleden een kruiswoordraadeltje op te lossen. En daar werd mij gevraagd, bargoens, nou daar heb ik me dus het apenzuur naar gezocht. Ja. En toen heb ik het gevonden en daarvoor wordt, gegeven, wordt gevraagd... Dieventaal. Dieventaal? Ja. Dat was volgens die puzzel het goede antwoord. Dieventaal. Maar wat is dan dieventaal? Dieventaal? Het, het, het plat, het, het jargon... wat gebruikt wordt in... Uh, ja, nou ja, in, in, in kringen die het uh, of niet al te nauw nemen met... Uh, de geldende regeltjes hoogstwaarschijnlijk. Maar is dan bijvoorbeeld. Uh, baaius, is dat die vertaal? Nee, baaius, dat is. Uh, dat is Dat komt uit het. uit het Jiddisch. Uh, baaius, oh. dat, dat, dat is allemaal Yiddisch. Oh, en. Uh, <hums> ja, ik zoek nu een voorbeeld. Ja, nou, stof, uh, Dat dacht ik ook. Dat jatten daar onder viel. Maar dat jatten? Oh. Nee, jatten, jatten. dat is weer jatmoos. Is ook weer jerrys. Oh. Yes. Oh. En um, bromsnor? Ja, <laughs> bromsnor. <laughs> is dat misschien bargoens <laughs> Nee. Want ik. Ben... Zit me nou niet uit te lachen? Nee, ik ben bromsnor. Ik heb een hele grote knijvel. <laughs> ja. Nee, ja, ik heb, een hele groot, ik heb een hele grote grijze knevel, dat klopt. Ja, uh, ik, ik raak helemaal van me apropos. Dat is ook geen diefetaal maar um... nee, ik wil een voorbeeld. Geef me nou eens een voorbeeld, Jack. Jij bent van de puzzeltjes. Ja, geef me een voorbeeld. Uh... Bargoens, diefetaal Geef me een voorbeeld ja Hoogstwaarschijnlijk de aanduidingen voor, voor politie, de aanduidingen voor, voor buiten, de aanduidingen voor, voor een, een, een veilig adres, een een, dus een schuiladres, dat soort spul. Oh, yeah. Wat wij niet in ons dagelijks taalgebruik uh, hebben. En, en ja, nou ja, dat... Uh, nee, ja. ik zou er zo verder eigenlijk geen... ...geen direct goed antwoord op kunnen geven. Oké, okay, nee, maar, maar dat komt wel. Er bellen vast wel mensen naar 0800-1121. Maar Bargoens, okay. die vertaal. Ik blijf luisteren in ieder geval. Oké, okay, dankjewel hè, Jack. Oké, okay, goedjes. Doeg. Ah. 0800-1121. Ook met voorbeelden van Bargoens. Dit is Gerrit Dekzeil. Hey, ik ben Gerrit.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 De braven, maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genekt. Ik op jou voor galg en voorraad. Het stelen dat kon ik niet laten. Ik heb in mijn leven al heel wat gejat. En ik zit nooit zonder dukaten. Ik ben nu beroemd en berucht in het land. Een brandkast die kan je me geven. Begon met een broodje, nu zit ik geramd. En zo blijft het de rest van mijn leven. Om. De wereld, waar je steeds wordt genet. Ik ben Gerrit. Oh, sorry, Gerrit. Uh, Wim T. Schippers, die schreef het. En het werd dus uh, uitgevoerd door Gerrit Dekzuil. Mm -hmm. En het heet Ik ben Gerrit. Het kwam uit uh, 1973 en mijn vader zong het vroeger altijd, maar ja. Die heette dan ook Gerrit. Maar een boef was die niet, volgens mij. Maaike, die laat via Twitter weten dat uh, zij de gordijnen uh, ingekort heeft. En de bank altijd 30 centimeter naar voren schuift. Zodat hij niet tegen de verwarming aanstaat. Dus er zit toch wel wat in, hoor. Dus het uh, is toch wel handig dat je ook dat even weet. 0800-1121 met nieuwe vragen. Of een antwoord op de vraag van Harry. Wat is pargoens? Nou ja, het is dus die maar mocht je voorbeelden van die die weten, 0800 1121. Ben, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hallo, Aspezi mannetje. Ja, ik weet het zo langzamerhand. Oké. Okay. Ja. Dat is helemaal lief. En ik heb er weer een verzonnen. Ah, wat, wat heb jij een prachtige programma? Ja. En ik geloof ook, uh, wij hebben uh, de, degene die lusteren, die, uh, elke keer doen ze wel weer mee, hè? Nou, dat mag ik toch hopen? Ik denk er wel, hè? Als ik geen antwoorden krijg, dan heb ik een probleem, hè, Ben? Uh, volgens mij is het helemaal klaar. Oh? Uh, uh, meen kan je ik naar huis? Ja, nee, nee, nee oh. volgens mij zit dit helemaal... Hier zitten zoveel mensen naar jou te luisteren. dat oh. wil jij niet weten. Nee, okay. dan blijf ik nog even. Uh, oh, dankjewel. Ja. Oké, okay. hier ja. komt mijn vraag. Hier komt jouw vraag. Ja, ik heb hem maar verzonnen, hè, want ik denk, ik wil Astrid bellen. Ja, het is eigenlijk andersom, hè? Je moet eigenlijk moet je rondlopen met een vraag en denken... ach, wat handig, er is een programma waar ik dat ei kwijt kan. Maar jij doet het dan. Dat geeft niet. Als er één iemand is die nou, dat achterstevoel bedoelt. Ik ben wel eerlijk tegen jou, hè? Ja. ja. Want uh, nou, op het allerlaatste moment, en ik had er één. Oké, okay, komt-ie. Ik had een foto toestellen, hè. Ja. En ik maak foto's van mensen. Ja. Waarom zitten er altijd rode oogjes in als je hem krijgt? Ja, het is wel een goede vraag, Ben... Ja, dat was hem. Dat, ja. dat was mijn vraag. Weet, we, we, weet je nog van toen? Van dat de asperges? Je... Nee, nee ja, die we... andere. Nee, ja, die weet andere. je nog van dat toen? Het gaat dat, dat je kunt kippenvel krijgen ja. als je ze niet kent. Ja. Die, die hoort er ook bij. Dus deze doe ik nou, ja. erin gooien. Ja. Hoe kan dat dat als jij een foto maakt van jou ja. en ik haal uh, die foto's op... Ja. Of van mijn poes, Max, heet mijn poes. Ja. ja? ja. En, en ik haal die op en Max maak ze in een keer rode oogjes. Ja, dat is okay. haar, hè? Ja. Dat, nee, maar dat is hem. Maar Ben... Ja? En, en je zegt, ik haal ze op. Doe jij nog daadwerkelijk foto's maken met een rolletje in je toestel? Ja, Zo'n wegwerpding, die is niet zo duur. Oh... Nee maar, nee, nee, maar dat heeft daar niks mee uit te staan. Hè? Want ik moest een vraag verzinnen. Hè? Ja, nee, dat moest niet. Dat wilde je graag. Ja. Dat wil ik graag. Ja. ja. Nou ja, en ik denk, ik gooi deze erin. Ja. Want, want, want dan heb je werkelijk waar. Hè? Ja. En, en, en het is een waarheid, dat is een koe. Ja. En dan hebben ze rode oogjes in één keer. Ja. Nou. Vooral Max. Nou, dat, dat, ja. dat is mijn vraag. Ik zet jou hard. Ik ga luisteren. En uh, doe even Joe Cocker voor Ben. Klaar. You are so beautiful to me. Klaar. Doe lieve schat voor mij. Ben. Uh, ben, je doet wel eventjes. Nu in het... Ja, ja. Probeer het op te hangen. Maar dat is toch niet, niet eenvoudig op de telefoon. Want er zitten heel veel knopjes op. Maar uh, nog eventjes een opdracht zo tussen neus en lippen. door. Doe do even Joe Cocker met Your So Beautiful. Alsof, alsof ik dat zomaar even van het ene op het andere moment. zonder dat ik daarop voorbereid ben, kan vinden. En ik, en ik dat zo aan kan zetten. Wat, wat, uh, wat denkt Ben wel? Ik zomaar Joe Cocker hier onder de knop klaar heb. Met Your So Beautiful. 0800 1121 Over, hè? Dat Was Joan Frank aan een paar noontjes mist? Nou, uh, 0801121. Dit was Chocokker voor Ben, maar eigenlijk willen we er voor Ben graag achterkomen... waarom je rode ogen kunt krijgen op foto's. Frank, goeie nacht. Een hele goede uh, een nacht ondertussen, ja. Ja. Ik moet nog even hebben over het uh, drama van 10 uur geleden ondertussen. Ach! Ja, ik kan je zo vertellen waarom, waarom Nederland niet in, het, uh, in de finale van het Euro Festival zit. Jij kunt mij vertellen waarom Nederland niet door is naar de finale. Ik kan het eigenlijk een beetje, je kan het Euro Festival met een bedrijf uh, een beetje uh, vergelijken. Ja. Als eerste heb je bijvoorbeeld de, de grote baas om, om baas te worden moet je veel centjes hebben. En, en zonder veel centjes kom je nooit uh, op hogere functies. Uh, daarom zitten Engeland, uh, Frankrijk en het gasland... Spanje, Italië en Groot-Brittannië altijd in de finale. Ja. Dus, en uh, verder, je moet het van je collega's hebben. Want ja. Uh, vriendjespolitiek... Ja. Want uh, die zorgen ervoor dat jij omhoog klimt op de ladder. Ja. En uh, de Balkanlanden stemmen altijd op elkaar. Dus als, je ook, als ze elkaar twaalf punten geven... gaan die allemaal door en wij blijven mooi zitten. Ja. En als laatste, als je een keer je werk niet goed doet, dan uh, word je er gelijk op aangekeken. Net zoals Joan, want uh, helaas was Joan niet zo heel zuiver op sommige momenten. Oh, yeah. En toen word je er gelijk op aangekeken en dan ben je als eerste de klos. Ja. Yeah. Dus dat is, ik kan het eigenlijk een beetje met een bedrijfje vergelijken. De grote bazen hebben het altijd voor het zeggen. Met de vriendjes, uh, die, die komen altijd wel door het bedrijf heen, langzaam de top bereiken. En als je iets als... Uh, als uh, onderaan de ladder iets fout is, ben jij als eerste de klas. Oké, okay, maar dan heb ik toch een paar vragen. Ja. Ten eerste, waarom gaan de andere collega's die vals zingen wel gewoon door? Nou, als eerste zongen er niet veel vals. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nou, no. ja, meestal ligt het gewoon aan de vriendjespolitiek. Want bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als je kijkt naar alle, alle Balkan... Uh, ze zijn allemaal bijna door, alleen Montenegro volgens mij maar niet. Maar waarom hebben wij dan geen vrienden? Ja, wij hebben vrienden, maar, uh, op de, maar uh, niet genoeg vrienden. Want Turkije heeft echt wel een paar puntjes op ons gestemd. Want de vader van Joon was een uh, Sturks, dus uh, yeah. Turkije steunt iedereen. Maar ja, en uh, België hebben wij ook wel, maar België kan niet op ons stemmen in deze halve finale. Want nee. het, want, en Duitsland, Duitsland oh, yeah. die is neutraal. Oh ja. Yeah. Dus eigenlijk, heb, want de meeste hebben het van de omringende landen. Oh ja. Yeah. Dus ja, ja. Also, uh, wij hebben misschien een paar puntjes van Turkije gekregen, maar als je ziet Servië, ze begonnen als eerste en, uh, en Macedonië, Kroatië, Herzegovina. Uh, uh, en gewoon allemaal, die liggen allemaal bij elkaar en die hebben gewoon allemaal op elkaar gestemd. En dus ja, hun vier allemaal door en toen hebben we de meeste punten. Nou ja, hebben zij ook eens wat. Toch? Huh? Nou ja, ja, die mensen in de Balkan hebben het ook niet altijd gemakkelijk gehad. Ja, maar het Euro Festival, want die blijven op elkaar stemmen. Dan gaan we ook niet beetje ja. meedoen. Nou ja, het wordt in ieder geval weer lachen zaterdag. Dankjewel ja. Frank, voor wel je analyse. Wat? Wel zonder ons helaas. Ja, ach, maar we kunnen nog kijken. Ja, dat scheelt nog wel. Maar ja, als je ziet wat de pros daarvoor betaalt... Ja, maar dat... dat is natuurlijk onzin, want we hebben, er hebben ook zelden zoveel mensen zitten kijken. 250.000 euro. Ja. ja, maar wat denk je dat, denk je dat een uh, grote uh, televisieprogramma kost? Ja, nee, maar als je gaat kijken wat al die uh, omroepen bij elkaar... al als je toch al 250.000 euro moet betalen voor drie minuten fame, zullen we maar zeggen. Nou, drie minuten fame, drie minuten... We hebben, ja, hebben, hebben urenlang zitten kijken naar een man die met twee stenen op een andere steen stond te slaan. Dat ja, hadden we anders toch dek, maar mooi gemist. Uh, ja. Dus het ging ook wel een beetje naar een. Uh, naar een uh, ja, een, een beetje vervelend na een tijdje. Ook al vond het wel op de, op de eerste halffinale een beetje residents leid. Het duurde je... wel lang, hè, dat geslaan met die steen op die ja, andere steen. Verder, ja, hè, een beetje tijd trekken zodat ze heel rustig stemmetjes kunnen tellen. Ja, maar goed. Net, maar... Wel, net als vandaag. Maar Gewoon, het, is, uh... het is toch een stukje verrijking van onze kennis. Want ik wist niet dat het bestond. Goed, ja. Frank, uh, bedankt. Haag gedaan hoor. Doeg. 0800-1121 voor vragen en antwoorden bijvoorbeeld op voorbeelden van Bargoens. Of waarom krijg je rode ogen als er foto's van je gemaakt worden met Flits. Henk. Ja, dag Astrid met Henk Bagus. Dag Henk. Ik, ik hoorde vertellen over het Bargoens en ik denk van oh, ik heb een Bargoens woordenboek. Dat is makkelijk om mee te pakken. nou. En het is niet alleen die vertaal, want het is meer verkuikerswordpuzzels. Maar er staat op de achterkant, ik heb hem even heel kort bijgepakt. Markt en onderwereld en haven en jeugdtaal enzovoort. En in de subtitel staat volkstaal. Dat is misschien oh. het nog het beste woord. Maar en box ik, is dus bijvoorbeeld ook. Uh... Nou, ik noem er eentje. Ik zal de K, maar ik kan dus uh, ja, duizenden woorden noemen. Oh. Koffie bijvoorbeeld. Oh, Koffie. mooi. Als kledij of kostuum. Ja. En klavieren, de handen. oh um, Er zitten natuurlijk heel veel woorden in, in dat uh, Bargoens. Maar en dan kijk ik ook naar de oorsprong van de woorden. Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan dus ook of uh, oftewel uh, Joods zijn. Het kan Grieks zijn, het kan Gotisch zijn, kan Engels zijn, het kan Duits zijn. Maar het is zijn algemeen woorden, om het met mijn eigen woorden te vertellen, uh, die, uh, ja... Die je meestal in een nette omgeving wat minder gebruikt. Maar meer, dus volkstaal, jeugdtaal, kids bijvoorbeeld eentje. Kids? Is alles kids, ja. In oh, orde. kids, van alles kids, ja. Ja. Oh. En laat je niet kisten, of je kisten, dat zijn je laarzen. Oh ja, het is wel een beetje ouderwetse jongerentaal. Nou ja, het is bij, een oud ik boek? noem er nou een paar uit, toevallig van deze ene bladzijde. Want die had het hele boek zat er vol mee. Ja. En daar staat ook met verwijzingen naar wel twintig... Uh, Boekjes waar hij uitgeput heeft. Uh, een mik is een brood. Een oh. stuk brood. Ja, dikke mik. Uh, Mieters. Dat is waarderen, oh. waarderen de uitdrukking. Krachtterm. Uit de jaren dertig. Het is wel mooi allemaal. Uh, Mooie woorden. Mierenneuker. Of, mierenneuker? Of Canarineuker. Is Mierenneuker bargoens? Dat is ook bargoens. Is dat bargoens? Maar dit is geen bargoens voor politieagent, toch? Nee, nee, dat vind ik niet. Dat is, ja, dat komt ook voor dat ze dat nummer. Ja. Maar dat het een algemeen scheideld wordt dat je tegen niet iedereen kunt zeggen. Wauw. En sla ik sla er nog eens eentje op. Wacht eens even. Ik heb natuurlijk maar één hand. De andere hand heb ik de telefoon vast. Ja. Lokken. Afbreken. Oh, kappen. Oh, mooi. Mooier ermee. Worden. ja. ermee. Hey, maar... Voor niets. Maar, maar waarom heb jij een Bargoens woordenboek? Nou, omdat ik een beetje dyslectisch was en dat vanaf met dyslectisch niet een hele heftige vorm. Hmm. En een beetje taal uh, moeilijk meten en kwam mijn taal wat uitbreiden, dus het begon het mij op te interesseren. Ik heb ook een etymologisch woordenboek, heb ik ook. Oh. Wist ik je... heb ook een synonieme woordenboek. Wat dus niet de betekenis geeft, maar wat synoniemen weergeeft. Want dat heb je tegenwoordig in je computer ook zitten. Dus je hebt van je zwakte je kracht gemaakt? Ja, dat probeer ik eigenlijk zo. Ja. Wauw. Dus ja. Maar het zijn, het zijn leuke boekjes gewoon uh, om te zien. Ja, ik zat eronder. Nou ja, het zat er hier. Uh... Maar goed, uh, het is een Boeingse uh, woordenboek. En, uh, en uh, heb je hebt genoeg voorbeelden gekocht. Ja. ...uitgeverij Bert Bakker in Amsterdam. Kijk. Een beetje een pocketachtig, een dikke pocketboekje. is het. Ik, uh, ik streep hem weg, hoor, de vraag. Ja. Ja. Maar het is, het is dus meer dan die vertaal. Dat ja. zie je heel vaak, dat kruiswoordpuzzels... ...die hebben van die standaard antwoorden... ...de meest voorkomende antwoorden, maar het is gewoon, het is ook jeugdtaal. Oké. Okay. En de moderne jeugdtaal van nu staat er dan weer niet in, natuurlijk. Want nee. dat verandert steeds. Taal is enorm in beweging, dus dat heb ik ook niet bij de hand. Nou, dankjewel in ieder geval, want volgens mij is het uh, meer dan duidelijk. Ja, oké. Okay. Een goede nacht nog. Een hele fijne avond. Oké, okay, doei. terug met je programma. Ja, dat Dag gaat uur. lukken. Dag. Dag. 0800-1121, ook voor nieuwe vragen, want uh, ruimte zat. En eigenlijk de enige vraag waar nog niet over gebeld is, is de vraag van Ben over de rode ogen op de foto's. Bart, nacht. Ja, nacht. Hallo. Ik weet uh, waarom rode ogen op de foto oh, komen. nou kijk eens even. Ja. Dat zijn, over het algemeen zijn dat foto's die met de flits genomen zijn. Ja. Dus dan wordt er een enorme hoop licht jouw kant opgeschoten. Ja. En wat er dan gebeurt is dat door je pupillen het licht naar binnen komt... en dat stuitert terug op de achterkant van je oogbal. En dat is rood, want dan zit de bloedvaten en zo. Oh. En dat is het brood van de ogen. En daar komt bij dat als je bijvoorbeeld een kat fotografeert... dan krijg je geen rode ogen, maar dan krijg je iets groenigs. En dat komt omdat die nachtroofdieren hebben een spiegelende laag... waardoor het licht nog een keer teruggekaatst wordt. Waardoor ze het licht wat ze binnenkrijgen beter kunnen zien. En dat is waarom bijvoorbeeld katten in het, het donkere nog gewoon muizen kunnen vangen en wat dan ook. En dat zie je... Uh, uh, nou ja, we hebben heel veel dieren hebben dat. Maar het licht dat ze binnenkrijgen... via een spiegelende laag beter kunnen zien? Nou nee, dat licht ja. komt gewoon net zo, net zo binnen als bij ons. door Ja. Ja. En dat stuitte tegen de achterkant van onze oogbal. Weet ja. je wel, waar ja. alle, alle zenuwen zitten. Waar de gele, de gele plek zit en de blinde vlek zit en zo. Alleen, alleen hebben, ze, wij, hebben daar geen, wij hebben daar geen spiegelende laag. Want wij zijn geen nachtdieren, wij zijn dagdieren. Dus wij hebben niks aan nachtlicht. Dus dat licht bij ons. Wat je, het rode wat, wij, wat, wat je ziet is gewoon de achterkant van onze oogbal. En daar zitten heel veel bloedvaten om dat ding in het werk te houden. Dus dat is rood. Maar bij die dieren, bij, bij, bij, bijvoorbeeld bij katten. Ja. Ik dat heel goed zien. Die hebben een soort van spiegelende laag. Waardoor het licht wat dan bij ons. zeg maar. gewoon achter in onze oogbal verdwijnt. waar niks meer mee gebeurt. Behalve dat wij het opgenomen hebben. Ja. Bij, hun, bij hun zit er dan een, uh, een spiegelende laag. Waardoor het licht weer teruggekaatst wordt. Waardoor, ze nog een keer, waardoor het nog een keer. door hun kegeltjes en. Uh, kegeltjes en nog iets. weet je wel. Ja, in je uh, ogen uh, gaat. En dan kun je. Oh. Oh. Maar het is wel, het is opeens heel raar nu als je mensen dus met rode ogen op de foto's ziet, dan denk je, goh, ik zit dus eigenlijk naar de zenuwen en de bloedvaten aan de achterkant van je ogen te kijken. Ja, alleen naar de bloedvaten, je zit naar het wow. bloed achter in hun ogen te kijken, ja. ja dat, is wat, dat is wat je ziet. Daarom Goed. is het rood. Ja. Nou, ja. ik vind het uh, een eye-opener, vind ik het. Ja, ja. <lacht> ja, dat is het goede woord. Ja. Oké, okay, dankjewel Ben. Mag, mag, mag, mag, mag ik nog één ding zeggen? Ja. We hadden het over bagoense woorden. Ja. Een, van de, een, van de, een van de grappigste bagoense woorden. Het is, het is ontzettend schunnig, maar het, het leukste bagoense woord dat ik ken is het woord stangenpoester. En dat, en, dat en dat betekent. Het woord, en dat, ja, dat is heel erg. Het is het woord voor een prostituee die de mannen alleen maar met de hand bevredigt. Oh, nou, die pik ik dan nog even mee. Dankjewel, Bart. <laughs> Dag. Dag. Dag. Hoi. is dit. My Camera Never Lies van Bucks Fizz. Een uh, bandje of eigenlijk een popgroep. Die werd opgericht in 1981, zo weer even geleden. Om mee te doen, jawel, aan het Eurovisie Songfestival. En ze wonnen toen met het liedje Making Your Mind Up. Maar dit liedje ging dus over de camera... naar aanleiding van het rode ogen verhaal. 0800-1121 kun je bellen met een... Uh, nou, met een uh, vraag of een antwoord. Het liefst een vraag, want uh, er is weer ruimte. 0800-1121. Rob, goeienacht. Ja, goeienacht Astrid. Hallo. Ik heb nog een, uh, een hele kleine aanvulling bij het rode ogenverhaal. Ja. En dat uh, slaat op de wijte, de grootte van je pupil. Als het duister is, dan... Uh... Uh, ja dan heb je de neiging om te gaan flitsen... om iemand op de foto te krijgen. Je pupil is dan erg groot. Dat kun je heel zelf makkelijk controleren... door bijvoorbeeld uh, in de douche te gaan staan... s'nachts het licht uit te doen... je handen voor je ogen te houden... en dan opeens het licht weer aan te doen. En Dan is het handig als je voor een spiegel staat... want dan zie je dat je... Pupillen zich opeens sterk vernauwen. Dus in het donker zijn ze wijd. En dat, uh, de rest van het verhaal wat je net hoorde, dat klopt wel hoor. Er zitten drie vliezen achter in je oog. En het middelste daarvan dat zijn de zintuigcelletjes. Hè, de staafjes en de kegeltjes zitten daarin. En, uh, uh, nee, het middelste dat is het vaatvlies. Daar lopen de ja. bloedvaten in. Dus je ziet dan inderdaad gewoon het bloed. Uh, nou zijn er uh, camera's in de handel, die zijn volgens mij al heel lang in de handel. die een zogenaamde pre-flits hebben. Ik neem aan dat het een Engels woord is, maar dat weet ik niet zeker. Ja, voorflitsen. hè? Ja, uh, ja voorflitsen. dat is wel anders, ja, inderdaad. Die geven dan eerst een heel klein flitsje vooraf. Wat gebeurt er dan met je pupillen? Die vernauwen zich. En dan pas maakt hij de echte foto. En dan heb je dus geen problemen meer met het uh, rode ogenverhaal. Hè, het kan ook allemaal maar, hè? Ja, ja. Het met elkaar, hoor. Maar ik vind, van dat voorflitsen heb ik wel eens geprobeerd, maar dat is irritant. Want dan staan mensen altijd of een beetje geschrokken of met dichtgeknepen ja. ogen op de foto. Ja, maar dat heeft ook te maken denk ik met de techniek van de cameraman. Ja, nou, ja, dat zal het zijn. <laughs> ik moet niet te hard uh, voorflitsen. Hij staat hier altijd op automaat en dan heb je natuurlijk dit soort vervelende uh, gevolgen. Maar in ieder geval, de wijte van de pupil is ook bepalend voor het uh, rode ogenvrouw. je ja. Dankjewel Rob. Oké, okay, graag gedaan. Bedankt voor je bijdrage. Oké. Okay. Succes verder. Doeg. Dank je. Dag. 0800 1121. Lynn, goeienacht. Hallo, Esther. Hallo, Hello. hi. Hallo, ja. Ja, je bent er nog. Ja, wij hadden contact ook via de mail, hè? Aha. Uh -huh. Nou, ja. kom maar door. Oké, okay, ik zal me vragen over de kastanjes. Uh, er kastanjes met een broom met een rode bloem ja. en met een witte bloem. En ik wil weten welke zijn eetbaar. Dus, er zijn uh, ook uh, paardenkastanjes en ja. ik weet niet uh, precies welke... ...deze zijn eetbaar en waarom uh, zijn ze paardenkastanjes? <laughs> waarom ze paardenkastanjes heten? Dat is wel ja. een goede vraag. Zeg, jij bent, uh, jij bent van uh, Engelse origine of Amerikaanse? Wat is het? ja inderdaad ja Engels sprekend ook oh, en en uh, um, hoe heet een kastanje in het Engels chestnut oh ja oh ja oh ja mm -hmm. horse chestnut paardenkastanje oh dat heet ook in het uh, dan is het ook horse dan is het ook heet het ook echt paardenkastanje ja ja inderdaad en uh, ik heb uh, geen idee ik denk nou zeker uh, uh, een paard eet geen uh, kastanje toch? Dat weet ik eigenlijk niet. Het zou me niks verrassen. Nee. nee. En Lin, wa waarom uh, ben jij naar Nederland gekomen? Uh, nou, ik ben getrouwd met de Nederlander. Ja. En uh, dat was heel lang geleden. En ja. ik heb hem in uh, Zuid-Afrika ontmoet. Oh, oké. Okay. Ik ben eigenlijk van Zuid-Afrika. Ah. En uh, ja, en dan uh, naar Nederland kamer, ja. En eet je wel eens kastanjes? Ja, ik vind hem een beetje moeilijk om uh, te bereiden eigenlijk. Ja. Ik, ik denk dat... Uh, je kan hem niet uh, koken, denk ik. Ik heb hem in een wok gedaan. Uh, nou ja, ik eet hem wel, ja. Het is wel lekker. Maar dan doe je de kastanje in, de, maar dan moet je hem eerst pellen. Nou, ja. Je doet het eerst in een wok. En, ja. dan, uh, en dan komt de pelle een beetje los. Uh, oh. En dan uh, doe je het zo. Ja. Yeah. Oh, en dan eet je ze dan zo? Sorry? Eet je ja, ze je dan... kan hem zo... Eet je jouw kastjanus ook, of niet? Nee, nooit. Oh, nee. oh ja, nou, uh, nou Eén keer waren uh, wij uh, hier in, in de winter. Ja. langs, uh, langs uh, in de sneeuw uh, gelopen en de gaat schaatsen hier. En uh, er was een man en hij had hem bereden op een klein vuurtje buiten. En uh, oh. hadden we hadden hem allemaal gegeven om te eten. Oh, gezellig. <laughs> ja. ja. Hm. Hm. Nou, ik, uh, ja, je wilt dus weten waarom paardenkastanje paardenkastanjes heten en uh, of nou degene met de rode bloem of uh, de witte bloem eetbaar zijn. Ja. Dat is de vraag. Nou, dat, ja. moet, dat moet lukken. Ik zeg 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Lin. Ja, bedankt. Jij bedankt voor je vragen. Oké, okay, dank je wel. Dag. Dag. Dag. Erik. Hoi, Hallo. Goeienacht. Goeienacht. Ik had een vraagje. Er um, was laatst kermis bij mij in de buurt. Ja. Vaak uh, van va va die snoepkraam heb je erbij. Ja. Um, ik vroeg me af waarom zuurstok een zuurstok heet. Zodat die dingen meer zoet zijn. Oeh ja. <laughs> ja. Je, tanden, je glazuur die breekt bijna van je tanden. Ja, je dat zoeter dan een zuurstok kan, maar dat is raar. Ja. Waarom heten die dingen dan geen zoetstok? Zoet, oh, ja, nou blijkbaar ja. omdat dat lastig uit te spreken is. Zoetstok. <laughs> ja, zoetstok, dat en die heet dan ook knielstokken. Dus ja, het ja, heet een zuurstok, maar het is meer zoete troef. Wat een goede vraag, Erik. Dankjewel, Astrid. Eh, heb je er ook een gekocht? Nee, ja, nee, mijn dochter die heeft er een. Maar ja, die ruikt ze alleen al, hè? Best... Ja, dat ja. is het. Ja, die kinderen vinden het lekker natuurlijk, dus er het allemaal omheen. En het ziet er ook allemaal heel zoete ruitje kleurtjes: roze, geel en weet ik van wat allemaal. Ja, maar die nee, hele kraam, je kunt er ook, je kunt bij die kraam kun je ook van die dropballen of van die wijnballen. Wat wijnballen, ja, ja, die als, nou, ja, als we toch bezig zijn, die zijn ook maar niet gemaakt de van wijn. De stijve kaken van krijg je vroeger een ding af. Wat zeg je? Nee, de hele stijve kaken van is je vroeger een ding af. Stijveren van de, de mond hebben natuurlijk. Ja. <laughs> ja, maar dat niet alleen, want dat zat dan in zo'n smerig uh, plastic, uh, ja, plasticje. Ja. Ja, wij komen echt uit dezelfde generatie. Nou vroeger. ja, ze liggen er nog steeds. Ik ja. Als ik er langs heb, denk ik, ja, wie koopt dat? Ja, wij vroeger. Ja, maar wij vroeger ik... en de kinderen vroeger en de kinderen nu en noem maar op. Maar wij. ik zie nooit meer kinderen met zo'n enorme dropbal lopen. Maar, dat is, uh... <lacht> maar dat is echt een enorme, enorme kramen vol rotzooi. Ja, ja en uh, je ruikt de krijgen over van inderdaad. Suikerspin, het hoort allemaal wel heel erg bij de kermers. Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar dat heeft ook, dat heeft ook allemaal de naam van de voetgever in ook suikerspin, die recht toch ja. ja, suikerspin, dat is. Nou ja, spin is natuurlijk ook weer Nou, spinnen. Ja, dat doet ja, aan spinnen, spinnen dicht. Ja, oh ja, oh, spinnen. Ja. Hey, en uh, ben je nog ergens in geweest op de kermers? Uh, nee, nee. Ik heb alleen mijn uh, misschien veel erin gedaan. Ik hou niet zo van dat soort dingen. het is leuk om er even, over even te lopen en uh, klaar. En wat vond zij dan mooi? Ja, die doe en die grijpertjes, hè, dat doet het al. Het is zo'n nat, knuffeltjes erin, hè. Oh ja, maar hoe oud is ze? Die is wel nou elf. Oh ja, dat is... Uh... Ja, ik wil mijn die knuffeltjes hebben, ja. Dan ga je er even en dan ben je al dertig jaar al Een paar uur geweest, maar. Nou, dat is ook... Het is allemaal belachelijk duur, hè? Ja, ja, ja. Maar goed, die mensen moeten ook geld verdienen, natuurlijk. En die standplaatsen die kost hem dan zinig veel geld, volgens mij. Ja, en die, die attracties, dat zal ook wel uh, flink aan. Want die, ik geloof niet dat die prijzen nou zoveel geld kosten. Nou ja, je hebt ook niet meer kost euro dan 3 euro, 3,5 euro een beetje wel een paar minuten of zo. Dan, uh... Ja, mijn dochter zoeken altijd van die prinsessenspullen uit. Die zijn al uit elkaar gevallen voordat ik ben, bij de auto ben. De auto trekken weet je. Ja, Heel mooi. Een mooi goedkoop dingetje, een plastic papiertje er en dan blijven twee vijf als het er maar mooi uitziet. Maar anyway, ja, ja. jouw bezoek aan de kermis heeft wel een prachtige vraag opgeleverd. Want waarom heten zuurstokken inderdaad zuurstokken? Ja, en ik had misschien nog een, een opmerking over die foto's met rode ogen. Ja. Er dus zijn een hele hoop foto's van om te huilen. <laughs> Dat is een mooie ogen. Sommige foto's, Erik, zijn inderdaad om te huilen. Ja. Nou, die hebben we toch maar mooi even meegepikt. Bedankt voor je vragen. Oké, okay, dankjewel. Goeienacht nog. Oh, jij nou, ook. Als je het antwoord weet waarom zuurstokken zuurstokken heten... bel dan even 0800 1121 of stuur een mailtje als het niet lukt om erdoor te komen. Nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl.